In KRO's radiotheater kunt u de komende drie weken luisteren naar hoorspelen geschreven door Anita Derover. Deze drie spelen gaan over relaties die nogal abrupt en soms zelfs onheilspellend eindigen. In het eerste spel roeien twee zusjes, Linda en Miranda, naar een eiland waarvan alleen zij het bestaan weten. Al vanaf hun jeugd gaan ze er samen heen, luistert u naar roeien of omslaan. Oh. Ik word altijd zo stil van deze omgeving Volgens mij zijn nergens de bomen zo mooi als hier Zoals ze daar over het water hangen Is toch net een, een hemelpoort Weet je nog dat we op het eiland zijn blijven slapen? Een paar maanden ruzie om iets onbenulligs En toen zijn we door de achterdeur het huis uitgelopen Ja, we kwamen de buurman nog tegen die zelt het glimwormen tegen ons. Ja! Hij vroeg niet eens wat we gingen doen. In het donker. In onze pyjama's. Ja, me, misschien had hij Pa en Malen horen schreeuwen en gaf hij ons groot gelijk. Oh ja, We konden die boot eerst niet vinden. Het was zo donker. Jij hebt toen op je gevoel naar het eiland geroeid. Ik zou overdag niet eens weten hoe ik er moest komen. O, je gaat op de kant af. Oh ja, sorry. Oh, we hebben dicht tegen elkaar aangelegen, vlak bij de boot. Als er iets engs was, dan zouden we snel weg kunnen. De volgende morgen waren we zijknat van de dauw om het eilandje heen. Ja, maar we hadden niet eens gemerkt dat we weg waren. Nou, nou ik, ik vraag me sowieso af of ze we wel eens merkten dat we weg waren, hoor. Zie je die wolken? Oh, die doen me al Jordanië denken. Alleen zijn ze daar veel hoger, hè? Dat zijn net landschappen in de lucht. Je zult het nu nog even met deze moeten doen. Ja, ja. Hé, hey, ik krijg bultjes op mijn armen van de zon. Die allergie zullen we overgehouden hebben aan de penicilline. Ja, die zie je gaaf in India toen je uit de trein was gevallen. Nou, wat doe jij kattig, zeg? Ja, ik begrijp ook niet waarom je het steeds over het buitenland hebt. Je weet dat het me niet interesseert. En, en peddel een beetje recht, straks slaan we om. Ik kan me wel iets aangenamers bedenken dan een verdrinkingsdood tussen verstikkende waterplanten. Nou, zeg, wat heb jij? Nou, laten we het leuk houden. Yes me nooit mee naar het vliegveld als jij op vakantie ging. Jij wel. Oh, dat vond ik altijd zo lief. Dan haalden we bonbons. Eén ons in twee zakjes. Ik een half ons voor in het vliegtuig. En jij voor in de trein terug. En dan begon jij heel hard te huilen. Ik huilde niet. <lacht> Jawel, dat deed je wel. En volgens mij doe jij dat nog steeds als je naar de trein loopt, zodat ik het niet zie. Roei nou eens recht. Ja. Nou, trouwens, misschien kun je voor de verandering zelf eens de pedals ter hand nemen. Dat kan een hele bijzondere ervaring zijn. Ja! We zijn er bijna. Oh, het is echt lang geleden dat we daar voor het laatst waren. Dat komt omdat jij in Colombia aan het salsa dansen was. Ik herinner me ineens dat ik je toen nog heb zien huilen. Ja, ik draaide me om. Ik wilde nog één keer zwaaien. Nee, je zag me niet meer. Nee, ik keek naar de grond. Oh, ik vond dat zo zielig. Ik ga deze keer niet met je mee het eilandje op. Nou ja, echt niet? Hoe kan ik me nou samen met jou voelen als je me een jankert vindt? <laughs> dat vind ik helemaal niet. Ik zei net tegen je dat ik het zo lief vind. Ik kan het me wel voorstellen. Ik mis jou ook. Maar, maar dan op mijn manier. Je mist me niet. Je stuurt me een kaartje met alleen de groetjes erop. Ik verscheur ze altijd. Oh ja. Nou, dan hoef ik dat dus ook niet meer te doen. Ik dacht dat je het leuk zou vinden. Steeds een kaart krijgen uit een land waar ik op dat moment was. En als ik eraan gewend was je te missen, kwam je weer terug. Je kunt beter wegblijven. Ik wil niet meer huilen. Ik vind me zielig als ik sta te huilen bij de incheckbalie, bij de vertrektijden, de bonbonzaak. Ik vind de smaak van chocolade bitter. Dat is niet waar. Nou, waarom ben je nou toch zo somber? We zijn er bijna, kom. Kom, we gaan gewoon samen het eilandje op. Het is vervelend om naar iemand te kijken die zielig is, maar nog veel vervelender om de zieliger te zijn. Oh, ik was bijna vergeten hoe mooi het hier is. Ik meen het, Lin. Ik kan het niet meer. Ik wil niet meer laten zien hoeveel ik je mis. Het, uh, het spijt me, Linda. Kom! Nou, laat me los! Ik meen het! Ik wil het niet meer. Niet meer missen en niet meer samen zijn. Miran! Miranda, wat doe je nou? Ja, Linda, deze keer ga ik. Nou, nou blijf hier. Miranda, blijf hier. <laughs> je, je kunt me hier toch niet alleen laten. Ja. Miranda. Ja, of hoe het tussen twee uh, zusters kan uh, verlopen. In Karen Roos Radiotheater hebt u geluisterd naar Roeien of Omslaan. Geschreven door Anita erover. U hoorde de stemmen van Martine Sandifort als Linda en Ilse Ome als Miranda. Techniek, Hajo van der Werf, regie, Louis Houet.